Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Veel organisaties hebben maatregelen genomen vanwege de storm van morgenmiddag. Zo zijn alle voetbalwedstrijden geschrapt en ook gaan de zaalhockeywedstrijden niet door. Omdat de Hockeybond het onverantwoord vindt mensen naar de sportcomplexen te laten reizen. KLM heeft tientallen Europese vluchten geannuleerd. En Rijkswaterstaat waarschuwt dat mensen op de weg rekening moeten houden met gevaarlijke omstandigheden. Het KMI heeft code Oranje afgegeven voor heel Nederland. Die weercode geldt van 4 uur morgenmiddag tot zeker tien uur s avonds. Er worden zeer zware windstoten en stevige plensbuien verwacht. Op Mallorca zijn vier minderjarige jongens door de rechter vrijgesproken... van betrokkenheid bij de dood van Nederlander Wouter van Luin. Dat meldt lokale media. De hoofdverdachte is op borgtocht vrij. Van Luin werd anderhalf jaar geleden in de zomer mishandeld... in een wijk die berucht is vanwege drugshandel... De jongeren zouden hem in de auto hebben geholpen waarmee hij naar het ziekenhuis werd gebracht. De hoofdverdachte is de bestuurder van die auto. In een deel van Overijssel doet de straatverlichting het niet door een storing. De problemen begonnen rond een uur of vijf vanmiddag. Het is daardoor onder meer donker in delen van Zwolle, Kampen, Deventer en ook uit Drenthe komen meldingen dat de straten donker zijn. De elektriciteit doet het voor de rest wel als normaal. Het wereldrecord polstok hoogspringen is verbeterd. De Zweedse atleet Armand Duplantis sprong tijdens de indoorwedstrijden in Polen... over de 6,17 meter en dat is 1 centimeter boven het oude record. Dat stamt uit 2014. Dan het weer nog. Later vanavond op de meeste plaatsen droog en een graad of vier. Morgen eerst vanuit het westen regen. De wind neemt ochtends sterk toe aan zee tot een zuidwestenstorm... In de middag en avond zijn overal windstoten van 90 tot een enkele keer 130 kilometer per uur. In de loop van de middag en avond trekken soms zware buien over het land. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk.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 Het beste van dance en RB in de the mix. De the mix. The mix. The mix. The FM's Nightwalk. Presentatie Radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10, show facts en u mixup Fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. DigiDanceFort FM.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 I'm a Mijn naam is Mario We en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show nieuws, de party update en het team boven. Het beste plaat van de afzoek. Straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House 5. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de club uit Italië met DJ Cavaschelli. En als opening horen we trouwens David Pang en Roland Clark. Met The Power doet het heel goed in de, in de clubs hier in Nederland. En ook uh, zeker in het buitenland. Onderweg zo meteen, Dominique Veik. Je kent hem wel. Drie nachtjes in een hotelletje, Een motelletje eigenlijk, is iets goedkoper hè. Maar eerst die muziek van Diplo en Side Piece met On My Mind. Door het hele van Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. On my mind, think about you all the time Got to get to know you well If you get, the I will tell Bin 9. Three we'll nights nice at the motel On the streetlight door het land om op verschillende bevrijdingsfestivals op te treden. En zo meldt ook uh, 3FM dat uh, Chris Cross Amsterdam en Lucas en Steve zijn benoemd tot ambassadeurs van de vrijheid. Dus die ga je zeker op alle festivals zien. Dus ik denk ook wel hier, uh, hier in Haarlem. Hè? Ja, is lekker dichtbij. Of natuurlijk als je denkt van nou, ik vind Amsterdam gezelliger. In Zandvoort uh, ja, is het allemaal een beetje kleinschalig. Hè? Maar uh, hè, in de zomermaand mei wordt heel druk. Hè? Formule 1. Zondag 3 mei. Nou ja, het begint vrijdag eigenlijk al, maar uh, Vrijdag op mijn verjaardag uh, begint het allemaal op het skipark Zandvoort. En uh, ja, ik heb een feestje. Niet in Zandvoort, wel uh, in uh, Amsterdam. In het AFAS uh, vier ik mijn verjaardag samen met Tino Martin. Ja, hoe het kan. <laughs> ja, ik vraag het me ook af en toe af. En Justin Bieber is de eerste artiest die uh, de grens van 50 miljoen abonnees op YouTube heeft doorbroken. De deze popster bedankt zijn fans via Twitter uh, voor dit fantastische record. Ja, dat is toch wel een mijlpaal, hè? 50 miljoen abonnees. Als hij alleen maar daar een eurootje voor vangt per maand... dan heeft hij een leuk salarisje, maar dat heeft hij sowieso natuurlijk al. Hè? CFM Zandvoort, genoeg geluld door met muziek Oliver Dollar. Futuring Daniel Steinberg met Testify. Je hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. We gathered here this see. The Testify. Oh. Zandvoort voor de muziek van Lee Wilson en Samo... met Hire de Richard Arnshaw Club Revision. En zo weer even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feestjes zijn er omgaan... op deze zaterdagavond 8 februari alweer. Als eerste beginnen we even met de, met de Brainwash... in de Scape in Amsterdam. Vanavond een fekste feestje Brainwash... met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij heeft de line-up op zaterdag en op vrijdag in handen. En vanavond... Begint het weer allemaal om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend in de Escape. En voor meer informatie, check de website escape.nl. En vanavond heb Bremundo meegenomen. Mia Moore en MC is Jan Top. Vanavond dus in Escape. Het wekelijks feestje Brainwatch. En nog een leuk feestje, ook wekelijks is er wat leuks te doen in Club Air. Vanavond Throwbacks, Throwback XXL moet ik zeggen. Het begint ook om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En voor meer informatie check de website air.nl of uh, Throwback afgekort heb. THRWBCK.nl Met uh, Chiv Live on stage. En uh, verder uh, zijn er uh, Flava's aanwezig. Chai, Dina, Thormos, Young Alexander en Throwback SS. En Forshow Bangers die lullen het allemaal aan elkaar. Vanavond dus in Club Air Throwback XXL. En nog een wekelijkse feestje. Vanavond encore. de Birthday Special. February Babies. Begin het van de van middernacht duurt tot vijf uur in de ochtend in de Melkweg. En voor meer informatie, check Encore Amsterdam aan elkaar geschreven. Encoreamsterdam.nl of gewoon even op de Melkweg.nl. En uh, wie er allemaal draait, dat ga je allemaal meemaken. Maar het is in ieder geval uh, hiphop, R&B, Afrobeat en dancehall. En voor de rest zijn er nog meer leuke feestjes uh, Ja, her en der hier in Nederland. In Amsterdam ook. Check eventjes de website djguide.nl. Daar vind je al die informatie. Gaan we door met muziek. Want daarom zit je aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond David Jimenez en Matt Kazali. En Funeka met Beautiful. Oh! Alweer, ja, alweer een nummer van Peter Brown. Dit keer hoorde je Mystique. En daarvoor horen we Scott Diaz en P met Holding On. Het is de tijd voor The Nightwalk 10. Deze week op En door met Pump It Up, de extended mix. Op 9, Sony Fordira en Sony Craft met Flashback. Op 8 Will Clark met You Take Me Higher. Op 7, Peter Brown met Troubles, hoorde je er straks, hè. Op 6 deze week Rika Cabrera en Kevin McKay met Gimme Gimme Gimme, Fusing Bleach. Op vijf deze week Josh Wink met Higher State of Connections. Op vier Armand van Helden en A-Track met Smiley Faces. Op drie Ronald Clark en David Pang met The Power. Op twee deze week Moreno Pozzolato met Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now. Nieuw remix 2020 van natuurlijk de CUC Music Factory. En deze week nog steeds op één... Santarini en Milkbar met uh, Manhattan. Nou die heb je al zo vaak gehoord. Wij hebben de andere plaat voor je klaarstaan. Lydia's Carvo Fight until the end. Je hoort de Sepp Junior Mix hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. In het centrum van Zandvoort. Hoor de muziek van Solo Driver met de Bodywork, de Mike Milrain, de VIP Dubmix en de voor DJ Body de Rio della Luna. Duna moet ik zeggen, niet Luna, maar della Duna met Find. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet gedreurd. Zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor hem. DJ Maozo met zijn Global House vibes. En straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de club zijn die uiteindelijk aan met DJ Kapperskelly. Brun nog even muziek. Wat dacht je van Alaino en Galo? Je hoort zo met, met Rion Ask met Higher. En ik zeg uh, tot zometeen na de break.